We, dus waarmee zijn wij opgevoed? Met het idee, het gezin is de hoeksteen van de gezonde maatschappij. Ja? Daarmee. Ja, in uw tijd misschien, maar nu is het de ook wel Je zei altijd, Zal je ja. gaf inleiding in het recht. Ja, dat is veel minder dan. Ja, de katholieke gedachten. Totaal weg. Ja. Dus nu, van een huwelijk houdt nog gemiddeld acht jaar stand. Ja. Kinderen die komen bij drie, vier mogelijke vaders terecht in de loop van hun leven. Die zien. He, waar al ik mijn meester moeder mee, dat en dat, ja. die zien dat je niet nauw moet nemen. Ja. En ik kijk hier, en, en, en, en, en wat aan mijn moeder nu bij is, neemt het ook niet nauw. Nou. Ja. Ja. En vrouwen ja. hebben er veel meer te zeggen van de broeder, hoe die punten... En wat dat er te verdwenen is, ja. Ja. En ik heb dat allemaal in de ja. stille geholpen, de formele, sociale, de informele sociale controle. De formele sociale controle die komt van het gerecht en ja, de politie. Ja. Maar de informele, dat kwam door de buurt. Uh -huh. De buurt zei: niet te kijken, we proberen niet meer te heuren, want waar is hij dan gehaald? Dat kwam door de kerk. De kerk die invloed had. Hè? Dus heb ik die invloed, is altijd verminderd. Hè? De graad van kerkelijkheid. De graad van kerkscheer, de duur van het huwelijk, het aantal bastaardkinderen, Weet jij dat in IJsland, meer dan 60% van de kinderen die geboren worden, is buiten het huwelijk. dat wereld is er een hele ik ja, heb het post-projectie. Ik heb een er projectie Ik heb een artikel projectie Ik heb een post Ik heb een Ik heb een Wikipedia, projectie Ik Ik heb een niet Ik heb een post en vroeger was het vooral platlandsleven. Daar was een veel kleinere gemeenschap. Nu is er veel dus, grotere gemeenschappen. Ze, vroeger, hadden, de, En ik heb dat berekend voor Nederland van 1950 tot 2007. Dat was heel heb In 2007. Een gemiddeld gezin was 4,1 personen. Nu is een gemiddeld gezin 1,6. Dat wil zeggen de sociale controle binnen het gezin, de informele sociale controle, verdwijnt. En dan de informele sociale controle van de religie. Van Van het onderwijs. Hè? Vroeger keken wij op naar onze grootvader, want die man was wijs, die ook al altijd niks geleerd, hè, die had levenservaring. Wat zien we nu in het onderwijs? De onderwijzer, ja, die wil mee zijn met zijn tijd en die wil populair zijn en die gaat zich kleden in de nieuwe kleding van zijn leerlingen. Want dat is te jong. Ze doen facelift, wat weet ik allemaal. Dat is wat ik was hij zei je ermee? Finkelkrooid, allein Finkelkrooid, die Joodse, Franse cultuurfilosofie, En dus de informele sociale controle verdwijnt. En er moet altijd nog meer Formele sociale controle. Meer blauw op straat. Maar dat lost ook niks op, want dan had ik gezien, dus de pakkans in Nederland was relatief nog groot, hè. maar de kans dat je vervolgd werd, hè, de strafkans, was geen 10%. Zullen zijn, als je een misdaad wilde plegen, wist toch voor ik heb één kans op 10 op die manier, en je ziet een explosie van de criminaliteit. En dan had ik mijn conclusie was, als ik dat model uitrek, ik heb lang getwijfeld, zou ik het in het boek zetten ja of nee, maar het model zelf het staat maar 67 vergelijking. Dat is een lachwekkend klein modelletje, in vergelijking met de economische modellen die wij bouwen. Die vijf, zesduizend vergelijkingen. Dan de je eens een keer zijn handen je ziet dat het. In. Je kan nog die vergelijking niet lezen, hè? Waarom zou het niet zo snel zijn? wil die wezen? Wat is R kwadraat? Is R kwadraat? Zeker als je dan de zesde van zwart enzovoort gezet <coughs> uh, Maar, uh, dus mijn conclusie was: uh, je moest de gemiddelde strafduur, die geen enkele invloed heeft, bijna geen invloed heeft, je kon de gemiddelde strafduur met een helft laten zakken. Wat dat is dan, dan dat de kleine criminaliteit ook niet bestraft kan worden. Want nu wordt de kleine criminaliteit niet meer bestraft, want we hebben geen plaats in het geval. Als de straftijd gehalveerd wordt, ja, dan hebben we een grote rolement, dan kunnen die wel. Hè. Ik heb een winkel en ik verkoop pelse vrachtwagen, wat uh, ethisch uh, niet juist is, maar boek. Uh, er komen twee Marokkaanen het uh, pieken, ze worden afgepakt en 24 uur later staan ze weer, het rijt niet meer in gezicht in de winkel. Want ja, ze kunnen niet bestraft worden. Ja, dat dus, vind hier heel, uh, heel en en, en ik heel uh, belangrijk. Ik heb dat dan gemaakt voor die, die gast, uh, dat dokter uit. Dan is de via Teulings, ze heeft er dan goed gehad op dingen. Het kan niet zijn dat men het toepast zoals uh, het model het zegt, maar men heeft er grote stukken van toegepast. En de criminaliteit, in Nederland, criminaliteit per hoofd van de bevolking. Die zo'n curve maakte, die is nu aan het dalen. Uh, voor bepaalde kan ik het niet maken, want uh, we hebben geen cijfers over criminaliteit. Zal ik een Nee, hoeveel bladzijden zit je al? En het, is uh, af. Ah, het is af. Ja. 4670, 470 77 4 van uh, relatief 3000 twee van ja, de <acht mulheres>